Vijf uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. De plannen voor een nieuw Feyenoordstadion in Rotterdam gaan niet door. De gemeenteraadsfractie van Leefbaar Rotterdam stemt unaniem tegen. Ook D66 is tegen en daarmee is er in de gemeenteraad geen meerderheid. Volgens Leefbaar Rotterdam is het financiële risico te groot en het draagvlak onder de bevolking te klein. In de plannen voor het Feyenoordstadion zou Rotterdam voor 165 miljoen euro garant moeten staan. De onderhandelingen over een energieakkoord zijn nog niet afgerond. 40 delegaties uit bedrijfsleven, milieubewegingen, vakbonden en ministeries overleggen over maatregelen, waarmee in 2020 minstens 14 procent van de energie in Nederland duurzaam is. Op dit moment is dat 4 procent. Voor vrijdag zou er een akkoord moeten zijn. Minister Kamp heeft problemen met de financiering, omdat er moet worden bezuinigd. In Luxemburg zijn waarschijnlijk nog dit jaar vervroegde verkiezingen. Premier Jonker zal vandaag de Groothertog voorstellen... het parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Vorige week werd bekend dat de Luxemburgse geheime dienst... tientallen jaren politici en burgers afluisterde. Verschillende partijen zeggen dat Jonker heeft gefaald... bij het aanpakken van de misstanden bij de dienst. De Portugese president Silva ziet een regering van nationale eenheid als oplossing om het land uit de politieke problemen te helpen. In een tv-toespraak zei hij dat er een breed akkoord moet komen, waarbij ook de socialisten uit de oppositie zich moesten aansluiten. Vorige week ontstond in de centrumrechtse Coalitie in Portugal ruzie over de bezuinigingen die nodig zijn om het land uit de financiële problemen te halen. Shell heeft een schikking getroffen met de Amerikaanse justitie... wegens milieuvervuiling in Texas. Bij het afvakkelen van afvalstoffen in een raffinaderij bij Houston... kwamen volgens justitie gevaarlijke stoffen vrij... als het kankerverwekkende benzine en zwafeldioxide. Shell trekt bijna 115 miljoen dollar uit... om afvalstoffen beter te verwerken. Het weer nog eerst wolkenvelden, later op de dag meer zon. Het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 De afgelopen weken zal je ongetwijfeld wel een keer iets hebben meegepikt. Zo niet, meerdere uitzendingen van de avondetappen met Martsmeets. En aan het eind van dat programma dan wordt het glas rode wijn gegeven. En op de achtergrond hoor je dan heel even... Buenas noches, mi amor, van Dalida... Maar dadelijk over een half uurtje, een klein half uurtje... dan hoor je Dalida niet heel even, maar helemaal. Dat is een onlooktraditie geworden. De nacht ging dus De tijden van de Tour de France om die plaat in zijn volle lengte te laten. Het gaat dus dadelijk gebeuren in het rondje Franse muziek. Drie Franse platen op een rijtje. En ook een andere plaat zal er nog in het teken staan van de Tour de France. Mesdames en messieurs, bon matin. En dit uur verder nog aandacht voor uh, de festivals die zo her en der zijn. En ook aandacht voor een aantal verjaardagen en uh, sterfdata. Maar eerst even ga ik vooruitkijken naar datgene wat komend weekend in Rotterdam plaatsvindt. Namelijk het North Sea Jazz Festival. Deze artiest die stond ook op pingpop. Even eerst met dit liedje. Daar ze haar show mee op pingpop and to start with North Sea Jazz. Vianna You caught me guilty Taking the pieces of you That night you took flight I couldn't decide what to do I won't let a safe bet Continue to make me go Ja. Lianne Hapers te vinden op uh, popfestivals en jazzfestivals. En dit weekend dus op het uh, jazzfestival. En dat is het noord Jazz Festival in Rotterdam. Morgenavond, dan zal ze daar een uh, optreden geven. Je hoorde haar allereerste hit, No Room for Thought... in een bijzondere versie uit de rijke muzikale VARA-archieven. En dit werd gemaakt en opgenomen op 13 januari van het vorige jaar... in het ochtendprogramma van Giel. Michael Bublé heeft een nieuw album gemaakt. To be loved is de titel waarvan. Come dance with me, what an evening for? Some turps a car. Pretty place, I know a swinging place. Come on, dance with me. A romance with me, I caught it far. And while the rhythm swings, what lovely things we'll be saying. Yeah. And what is dancing but making lots of music? Playing when the band begins to leave the stand and folks start to roam. As we win home, cheek to cheek will be. So come on, come on, come on, come on and dance with me. Hey that sweet, throw on those Latin cleats And come dance with me What I need mean is Come on and my let's Cha-cha-cha Leave a split and do the bongo bed. Come on, dance with me Roll my hands with me Ooh-la-la-la-la -la -la -la. I don't care what Cause that job on jazz makes me move it And they charade When the band starts to groove it They groove it Come on by Cause we're all set to fly And I'll let you lead If that's agreed You know where I'll be So come on, come on, come on Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come and dance with me, we'll do the cha-cha-cha, ooh, the merengue, we're gonna play and go, come on. Maakt dan niet uit wat Van Dantje doet maar dan Michael Bublé die dat song, Come Dance With Me, van zijn meest recente album To Be Loved. Vandaag, 11 juli 2013, is het precies 12 jaar geleden dat Herman Brood een eind aan zijn leven maakte... 11 juli 2001, om twee minuten voor half twee, sprong de 54-jarige brood van het Amsterdam Hilton Hotel met in zijn binnenzak een briefje met daarop de tekst: maak er nog een groot feest van. Het is een wild romance. En vandaag is dus precies twaalf jaar geleden, deze 11 juli... dat Herman Brood door een sprong van het Hilton Hotel in Amsterdam... een eind maakte aan zijn leven. 1988 was deze hit Sleeping Birds. 11 juli 2013 is de dag waarop Nederland tegen Duitsland voetbalt. Ik heb het over het EK voetbal voor vrouwen in Zweden. 11 juli 2010... Het was er ook een hele belangrijke voetbalwedstrijd. Daar ging Nederland helaas ten onder. We moesten voetballen tegen Spanje in de WK die in Zuid-Afrika werd gehouden. 11 juli 1937, dat is de sterfdag van George Kershwin. timeless Nothing for love LP Reimagines Gershwin. En dat is een LP die in 2010 gemaakt werd door Brian Wilson... met zijn Beach Boys. Nog steeds actief, die Beach Boys, met Brian Wilson. Maar goed, even terug naar uh, Gershwin. Want daar gaat het om, je hoorde, van Brian Wilson... van dat album Reimagines Gershwin. Het nummer Nothing But Love. Vandaag dus precies 76 jaar geleden dat Gershwin overleed. Jonge leeftijd, 38 jaar... Hij uh, werd geconfronteerd met een hersentumor. Uh, vanwege de vroege leeftijd dat hij overleed... zijn er weinig plaatopnamen van de man zelf. Hij kon heel goed piano spelen. Het bijzondere is, uh, in het verleden speelde hij piano. En die piano, dat pianospel werd op een bijzondere manier vastgelegd. Namelijk op een pianorol. vergeleken met de draaiboeken van een orgel... En Zodoende kan je inderdaad zijn pianospel horen, maar dan moet die rol dus op een andere piano gedraaid worden. Maar er is ook uh, nog een opname van hem met een orkest erbij. Het trio van Fred Epps. Die maakte in 1919 deze opname van het nummer Swanee. Zo klonk de muziek in 1919. Dat waren de opname technieken. Ouder heb ik ze niet in deze uitzending van de nacht. Klinkt anders. Je hoorde Fred Van Ips met zijn trio. En aan de piano, George Gershwin. Wat, wat ik al eerder zei, het is vandaag zijn sterfdag. 38 jaar oud is hij geworden en 76 jaar geleefd. Uh, 76 jaar geleden, toen overleed George Gershwin. De Franse muziek in deze aflevering van. De nacht klinkt anders, je gaat zo duidelijk luisteren... naar de volledige versie van Buenas Natches, Mi Amor Valida. Italiaanse titel voor een verder Frans-talig lied voor een chanson... dat je deze dagen dagelijks hoort als machtsmeets het glas heft... In zijn programma de avondetappen, maar dan hoor je amper 20 seconden van het liedje. Dadelijk hoor je de complete versie van Dalida's Buenas Noches, Mi Amor. Daarna de allernieuwste van Stroma. Formidable, maar ik neem je eerst even mee naar 1950, La Sœur Etienne. En die hadden bij ook een liedje gemaakt over de Tour de France. J'ai connu un petit gars qui ne ménageait pas Sa peine et ses efforts pour devenir très fort Faisant de la gymnastique, de la culture physique Du rugby, du football, du basket, du handball Il y gagna du souple et de bons muscles souples A tous ses petits copains pouvaient rendre des points Il glanait les succès, déjà la gloire lui souriait Mais, mais, mais, mais, mais Faire le tour de France C'est le rêve de tous ceux qui ont un vélo La seule espérance Du titi, de la fête et du mécano Faire le tour de France Arriver à Paris en vainqueur Être sacré roi des pétaleurs Faire le tour de France Bien vite, il fit l'emplette d'une belle bicyclette, se mit à l'entraînement avec acharnement. Il gagna des épreuves, faisant ainsi la preuve qu'il pouvait des champions revendiquer le nom. C'est alors qu'une grande marque, un bon jour le remarque, lui offrant un contrat aussitôt il signa, réalisant ainsi le rêve qu'il avait séduit.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 Faites à l'heure Faire le tour de France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 Nog mio mijn moeder. Chérif, beneden, voor je aan mij, komt Toujours, toujours. j'entends, alweer, de guitarre. Kij ont nuit noire. En resonne, zo le beau, Remerci alla madonna, por ejemplo che le forse ben amore chi na parti en canù, noches, mio Consa notre amour, buenas noches mi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 we zetten ons formidabel. Formidabel. Je formidable, ons formidabel. Jullie zetten ons formidabel. Formidabel. Uit Wallonië komt ie. Ze zijn trots op de Belgische Strommag. En de nieuwe single onder de titel Formidable à l'heure danse. Dat was de plaat van hij een paar jaar geleden. In Europa succes had. En op dit moment heeft hij in België zelfs twee hits hoog in de hitparade staande. Dus dit Formidable. Andere plaat van hem heeft als titel Papa Uitai. En die is ook net uitgekomen hier in Nederland. En Formidable, dat komt in een later stadium uit. Maar je hebt hem al hier gehoord. De nacht ging het anders te varen op radio. 1. als onderdeel van de platen Drie Chansons op een rijtje. Formidable van Stromae werd voorafgegaan door Dalida. Buenas noches, mi amor. En daarvoor hoorde je uit 1950. Les Sœurs Etienne. Gezusjes, twee zussen die afkomstig waren uit Reims en zich in een later uh, stadium hebben gespecialiseerd... in het repertoire van de Andrew Sisters. Maar dit was dus in ieder geval uit 1950 het liedje... Verle le Tour de France. En over de Tour de France gesproken, daarover wordt dadelijk gesproken. Of over dadelijk, in ieder geval straks in het programma... dat na zessen komt op deze zender Zoals was gebruikelijk... op dat tijdstip met Radio 1 Deze keer gepresenteerd door Bert van Sloten. Naast de informatie over de Tour de France... is er natuurlijk ook aandacht voor... De Kuip die er niet komt. En minister-president Juncker van Luxemburg die op moet stappen. De situatie in Luxemburg. Dat allemaal en nog veel meer. Dat krijg je allemaal te horen straks. Na zes tussen zes en half tien in het radio 1 dus met Bert van Sloten. I'm Tegen Luca Bloem, bijvoorbeeld. Maar dit werd dan bezongen door Suzanne Vega, die vandaag 54 jaar oud wordt. Jeroen van Merwijk. Ook hij is vandaag jarig. Trouwde een tijdje geleden op, dat is alweer. Uh, wow, even goed rekenen, zo'n 2,5 jaar geleden op in Speakers met Koppen. 19 februari 2011 Toen zong hij daar dit fraaie liedje. Jeroen van Merwijk. De mens vraagt zich al sinds de zesde dag af Wat of je moet op de aarde die God aan hem gaf Wat is het doel van de schepping, wat is de zin Van al die flora met fauna erin Ik heb daar geen last van, het is helder voor mij Het doel van de schepping ben jij Het doel van de schepping ben jij Niets is zo paradijsachtig als jij ik vind het ook als ik niet met je vrij Het doel van de schepping ben jij Jij bent alles wat God had gehoopt Toen hij zijn mouwen omlaag had gestroopt In jou wordt alles voltooid en volbracht De schepping krijgt zin met terugwerkende kracht De heenste woestijnen, de Siberische kou Krijgt allemaal zin dankzij jou want het doel van de schepping nee jij. Ik kan er nog steeds met mijn pet niet echt bij. Dat ik over straat ga naast een vrouw zoals jij. Het doel van de schepping nee jij. Het is voor mekaar na 10 miljard jaar Is de schepping nu dan toch eindelijk klaar Als ochtends het licht langs jouw oogleden strijkt Heeft hij zijn definitieve bestemming bereikt In jouw kleinste beweging, je minste gebaar Komt alles wat ooit is geweest bij elkaar Want het doel van de schepping ben jij het hele Hinama's is aanstellerij. Jij bent het Nirvana en de hemel voor mij. Het doel van de schepping ben jij. Maar met baarmoeder, zaadcel en ei. Nooit meer de pest in en de wanhoop nabij. De moskeeën gaan dicht en de kerken erbij. Eindelijk zijn we allemaal vrij. Het doel van de schepping was jij. Een leuk liedje verzongen door Jeroen van Merwijk, Die vandaag jarig is, hij wordt 58 jaar... En de opname die je hoorde, die werd 19 februari 2011 gemaakt in het programma Spekers met Koppen. Jeroen van Merwijk treedt ook dit weekend op. Uh, hij zal in Alkmaar verschijnen bij de festiviteiten die de naam dragen: Zomer op het plein. En dat zal een aanstaande zaterdag gebeuren. Jeroen van Merwijk hier dus met het liedje: Het doel van de schepping. Dan even een hele bijzondere verjaardag. Dat was Lene vanwege het feit dat hij. Uh, een bijzonder hoge leeftijd heeft bereikt. 86 jaar wordt hij, jawel. En ik heb het over uh, oud-varen medewerker Herman Stok. En denk je aan Herman Stok, dan denk je aan Tombeflop? En denk je aan Tobbeflop, dan denk je aan dit... ...van het legendarische televisieprogramma Top of Flop... ...in de jaren 60, gepresenteerd door Herman Stok. Voor degenen die er toen nog niet bij waren, wat was dat voor een programma? Nou, het werd allereerst uitgezonden in zwart-wit. Kleurentelevisie moest nog uitgevonden worden. En in dat programma werden nieuwe grammofoonplaten beoordeeld... ...door een vierkoppige jury... En de plaat die, die jury een hit vond, dat werd dan een top. En als de jury de plaat niks vond, toch was het een flop. En zo werkte dat dan. En boom. In beeld zag je als de plaat draaide een jukebox. Maar de jukebox twee minuten lang te laten zien, dat was ook een beetje saai. Dus de camera liet tijdens het draaien van de plaat ook de kopjes in beeld zien getoepeerde haren, vetkuiver, dat soort dingen allemaal. En dat was toch het succes van Top of Flop. Het programma werd in het land opgenomen. Herman Stok, dus de presentator van dat legendarische Top of Flop. Maar Herman Stok is natuurlijk ook vooral bekend geworden... vanwege zijn radiowerk Tijd voor Teenagers. Daar begon het allemaal mee. Toen Hilversum 3 er kwam, toen presenteerde hij op de dinsdagmiddag... mix op de varen dinsdag... En hij is ook bekend geworden vanwege de presentatie van een zaterdagochtendprogramma. dat hij destijds, destijds deed met Letty Kosterman, ZO. Herman Stok, dus vandaag 86 jaar geworden. Dan nog een paar televisietips. Vanavond om half elf op de Belgische televisie op Canvas. Bruce Springsteen in Barcelona. Dit is een liedje over de bos. To this day, when I hear that song, I see you standing there on that lawn. Discount shades, store bought tanks, flip flops, and cut off jeans. Somewhere between that set and the sun, I'm on fire and bone to run. You looked at me and I was done. But we we're just getting started. I was singing to you, you were singing to me. I was so alive, never been more free. Fired up my daddy's lighter, and we sang, oh, oh, oh, oh. stayed there till the. And took the long way to your house. I can still hear the sound of you saying, don't go. Over de Bos gezongen door Eric Church Springsteen. En Springsteen was onlangs nog in Nijmegen voor een uh, concert. In de stromende regen heeft hij daar 3,5 uur op het podium gestaan. Dit weekend staat hij op het podium van. Uh, Rockwerchter Classic. En in het kader daarvan kan je hem vanavond ook nog even op de televisie zien. Vijf voor half elf op het Vlaamse Canvas. Bruce Springsteen live in Barcelona. Aansluitend daarop het verslag van de derde dag. Rockwerchter, zoals dat afgelopen weekend plaatsvindt. En op die derde dag waren daar in ieder geval de optredens van Ramstein, Graveyard, Stereophonics en Jonathan Jeremiah. Die We're only young and naive. Still we require certain skills. The mood it changes like the wind, hard to control when it begins. The bitter sweep between my teeth, trying to find the in-betweens fall back in love eventually. Oh yeah, yeah, yeah, yeah Can't help myself but count the flaws Climb my way out through these walls One temporary escape Feel it start to permeate The bittersweet between my teeth Trying to find those in-betweens I fall back in love eventually Oh yeah, yeah, yeah We lie beneath the stars at night Our hands, they grip each other tight You keep my secrets, hope to die Promises, swear them to the next sky The bittersweet between my teeth Trying to find the in between. I fall back in love eventually Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah The bittersweet between my teeth Trying to find the in-betweens Fall back in love eventually yeah. Oh yeah Jonathan Jeremiah zoals hij 10 april 2011 te horen was... bij zijn optreden in het ochtendprogramma van Giel. Jonathan Jeremiah, Youngblood, zong die. En Jonathan die was een van de mannen, de een van de singer-songwriters... die een optreden gaf op het Rockwerpen Festival van afgelopen weekend. De derde dag, die wordt verslagen. En dat kan je vanavond allemaal zien vanaf tien of 11 bij het Belgische Canvas. Bunny Raid. This woman don't like no nonsense. I like loving every day and I don't like to find no She ain't no- Vele namen onder affiche van North Sea Jazz is die van Bonnie Raitt. uit 1974 met uh, Are You Ready For Love? En Bonnie Raitt is zondagavond. Dan geeft ze haar optreden. Verslagen van North Sea Jazz op radio en televisie dit weekend. Radio 6, Soul and Jazz begint daar vrijdagmiddag al mee. En zaterdagavond en zondagavond... dan kan je ook het een en ander van Nolstie Jazz bekijken op Nederland 3. Nog een leuke filmtip. Een film die je echt absoluut moet gaan zien. Morgenavond kwart over elf op Nederland 2. De Vlaamse film De Helaasheid der Dingen. Waarin ook de Vlaamse wielercultuur. naar voren komt. Een leuke film, ik heb hem een paar jaar geleden gezien. Moet je ongetwijfeld gaan zien. En als je er geen tijd voor hebt, neem hem op. Want dat komt niet op uitzending gemist. Dadelijk het Radio 1 Journaal met Bert van Sloten... naam is Roel Koenis. een mooie donderdag verder. En tot volgende week.